Nou ja, ik ben, ik heb wel, uh, ik ben wel in Asmere naar school geweest, maar ik ben niet uh, opgegroeid in uh, Asmere. Ik ben in Kuddelstaart opgegroeid. Uh, Kuddelstaart? Nee, Kuddelstaart. Kudels, uh, oh, Kuddelstaart, sorry. Vergeet It... niet. Kuddelstaart, oh, dat is weer een hele andere plaats. Ja. En dan ging je ook naar school? Daar uh, ben ik naar school gegaan. En uh, ja, dat ging uh, redelijk goed. Op een gegeven moment uh, we heb ik wel een lerachterstand op, op, op, opgebouwd. En uh, toen moest ik naar een andere school voor uh, moeilijk lerende kinderen.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 Ja, ik ben nog, uh, was wel met studie begonnen, maar uh, mm -hmm. door, de, ja, door de woonomstandigheden en, mm -hmm. en het niet lekker in mijn vel zitten, heb ik hem met de pet gegooid eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Ben Ik denk, het was het eerste jaar, heb ik half afgemaakt half half en uh, mm -hmm. daarna gewoon gestopt en uh, fulltime gaan werken. Ja, maar um. ah, dat is toch wel mooi dat je dan een baan hebt gevonden. En toen kon je dat afronden, dat project van het... Uh...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 En daar, okay, nou, daar kon ik een kamer huren, dus dat heb ik ook gedaan. Er uh, stond de keuken in en uh, kon ik kon mijn bed in zetten. En, uh, dus dat, dat was allemaal goed geregeld. Ja, dus heb je nog een tijd goed gewoond, hè? Ja, gelukkig wel, ja. Ja, wat fijn. En uh, nu woon je in uh, Uithoorn. Vind ja. je dat uh, een leuke woonplaats? Ja, ik ben heel tevreden met de woonplaats. Ik woon op een rustig stuk van Uithoorn, dus... Uh... Okay.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 En uh, qua studie en werk, wat zou je het liefste doen eigenlijk op dit moment? Uh, op, het waar... moment op het moment ligt mijn droom. Nou, hij, ja, ik heb een plan opgevat eigenlijk mm. om een bijbelschool te gaan doen. En daarna een, of, of en een DTS, of misschien andersom, net hoe het uitkomt. En dan uh, fulltime te gaan realiseren in Nederland, maar ja, ja dat zou wel heel mooi zijn. Dat zou wel heel mooi zijn, maar ja, wie gaat me onderhouden daarin. Uh, ja. Ja, en wat uh, kan je voor de luisteraars vertellen, wat is een DTS?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 Ja, precies. Dat ze, dat, nagaan, de, ja, uit, precies, dat ze bezig zijn. In de dag. Ja. En uh, toen uh, gingen ze eerst naar Renesse omdat daar heel veel jongeren op vakantie gaan, mm. voelden ze daar een, di een ding om de straat daar op te gaan. En zodoende is het uitgegroeid naar na, na, ja. dat ze er nu ja, in Lelystad staan of, in, uh, of hier in Halen, ja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 Ik ben CfM Zandvoort het laatste uur en ik spreek vandaag met Samuel de Buk. En, uh, ja, we hadden het net over uh, je leven, Samuel. En, uh, ja, hoe is het gekomen dat je eigenlijk christen werd?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 We hebben, een, uh, we hebben een spreker en uh, nou, dan wordt er ook, wordt er ook camerawerk gedaan. De, dat doe ik onder andere zelf aan meewerken voor het camerateam. Ik ben ook cameraman? Ja, ik, ik ben daar cameraman en uh, dan projecteren we meteen live achter de liederen, of de tekst van de lieder die geprojecteerd ja. wordt. De, de beelden van de van de band of, of er, is, er gebeurt wat op de volgrond aan. Dan filmen we dat net wat nodig is. En uh, we hebben twee, nu twee camera's draaien, maar we willen nog uitbreiden naar een derde op het podium, zodat we ook.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 En, uh, nou, ik lag daar uh, op de eerste hulp. Goed onderzoek. en uh, nou, Toen uh, kwamen ze erachter door, uh, door mij wat medicijnen te geven. Een soort melkachtig vloeistof. En dat nam ik in. En dat werkte meteen, want dat remde de maagzuren. En uh, toen wisten we hun genoeg. Ze dus zeiden hun maag, toen kreeg ik medicijnen mee. En uh, nou, die moest ik uh, van hun zoveel dagen slikken. En als dat dan nog niet over ze...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 hij heeft ook een keer een brommerongeluk gekregen. Hij rijdt tegen een plantenbak aan, ja. vliegt een paar keer over de kop en, en komt, komt op de grond terecht. Maar ja, hij wilde weer opstaan en wilde weer vrolijk verder gaan. Maar ja, dat, dat ging dus niet. Hij moest zijn voeten in het gips. Ik weet niet meer wat hij precies gebruikt had in zijn voet. Maar alleen zijn voet hoefde maar in het gips, maar hij bleef gewoon leven. Dus ja, dan heb ik zoiets van, ja, dan moet wel iets meer zijn dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan hemel en aarde om te zeggen van...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 Nou ja, ik ben er nu nog vrij jong in, dus uh, ik, kan, ik kan nog een hoop leren, dus uh, daar ben ik altijd sta ik wel voor in. En, uh, ja, ik hou het nu tot baan 7, want uh, ze vragen me ook wel eens bijvoorbeeld als we een trouwerij in de kerk hebben of ik het wil doen. Maar dan, dan wijs ik het vaak af, omdat ik dat dan nog net even iets, een stapje te ver vind. Dan moet je veel meer, uh, veel meer opletten en doen. Ja, daar kan je in groeien. dat is, kan, dat kan ik dat zo wil, hè? zeker, ja. zeker. En uh, we hebben nu ook uh, een professioneel iemand erbij zitten, die, oh, ja. die geeft ook tips en doen. Uh, dus uh, ja, we worden ook wel getraind onder het werk wat we doen. Ja. Nou, dus hoor, er, zit zeker ja. nog, er zit zeker groei in. Uh. Ja, je hebt best ja. mooie talenten die, uh, waar, uh, ja, waar God ook uh, doorheen wil werken in je leven, mm -hmm. denk ik, hè.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 u kunt ook onze website bezoeken. Dat is www.gebedzandvoort.nl www Tot slot willen we u hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma. En wij wensen u godszegen toe. Fijne avond.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 take